10 uur. Dit is Radio 1. Met Sven Kokkelman. De tsunami aan kamervragen en moties moet worden ingedampt. Steun voor Halbe Zijlstra straks in Goedenborgen, Nederland. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Patiënten die fouten op hun rekening van bijvoorbeeld het ziekenhuis of de fysiotherapeut ontdekken, zouden een bonus moeten krijgen of een korting op het eigen risico. Minister Schippers gaat hier met verzekeraars over praten. Geld voor patiënten die fouten opsporen is een idee van de SGP. Om te kunnen helpen bij het opsporen van fraude en fouten wil Schippers dat patiënten vanaf volgend jaar gedetailleerde zorgrekeningen krijgen. De shisha-pen wordt niet verboden. Staatssecretaris Van Rijn heeft het RIVM naar het elektronische waterpijpje laten kijken... en zegt dat het geen onveilig product is. De shisha-pen is populair bij kinderen en jongeren. Het RIVM zegt dat het roken van de pen de keel en de luchtwegen irriteert... en dat onduidelijk is wat de effecten zijn op lange termijn. Maar de staatssecretaris vindt dat onvoldoende aanleiding om in te grijpen. Het Trimbos-instituut blijft de shisha-pen afraden die jongeren, als zij dus van de Cisjapan op hun 14e, 15e overstap op de echte roken... Ja, dan is de kans dat ze verslaafd raken aan sigaretten en ze het hele leven lang blijven roken voor lange perioden, veel groter. Dus daarom raden we het gebruik van de Cisjapan in ieder geval eh, tot, eh, tot de 18e levensjaar af. In Egypte wordt vanochtend voorzitter Mansour van het Constitutioneel Hof beëdigd als interim-president. De 67-jarige Mansour werd door de afgezette president Morsi zelf benoemd als voorzitter van het Constitutioneel Hof. Hij maakt sinds 1992 deel uit van het Hof en was pas sinds twee dagen voorzitter. Over de verblijfplaats van de afgezette president Morsi... doen nog steeds tegenstrijdige berichten de ronde. Wel is duidelijk dat het leger hem onder huisarrest heeft geplaatst. Op het Tahrirplein in Cairo staan nog steeds feestvierders... zag verslaggever Jeroen de Jager op het plein. Gisteren waren hier tienduizenden, honderdduizenden mensen. Ik weet niet welke getallen rondgaan. Maar het is hier vanochtend ook ja, relatief rustig... maar wel druk natuurlijk in onze ogen. De mensen staan hier nog steeds. De tenten staan hier ook nog steeds. Met zo'n sopraan Tania Cross krijgt de Radio 4-prijs. Dat is bekendgemaakt in het radioprogramma De Ochtend van Vier. De jury geeft haar de prijs voor haar streven om klassieke muziek... zo dicht mogelijk bij een nieuw en jonger publiek te brengen. Cross is 36, ze is geboren op Curaçao... en ze studeerde aan het Utrecht Conservatorium. En ze is vereerd door de prijs. Moet ik zeggen, klassieke muziek heeft mij als kind geraakt op een eiland... En en het is gewoon zo'n deel van mij. En ik wil het alleen maar delen. Ik wil alleen maar dat, dat andere mensen dat ook beleven. Chelsea en Vitesse hebben overeenstemming bereikt... over de transfer van Marco van Ginkel. De middenvelder moet nog wel zelf rondkomen met de Engelse club... en een medische keuring ondergaan. De 20-jarige Van Ginkel scoorde afgelopen seizoen acht keer voor Vitesse. In november debuteerde hij in het Nederlands Elftal. Over de hoogte van de transfersom is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geleidelijk meer zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 21 tot 24 graden. Wij zien nog één file, Jolanda van der Velden. Dat klopt aan de noordkant van Amsterdam. Op de a 10 Amsterdam-West richting Den Haag. Daar staat tussen knopen Koenplein en de Koentunnel 2 kilometer. Zometeen is koning Philippe straks in staat... om echt de koning der Belgen te worden. De Belg der Belgen dus. Bij de KRO.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 Van Kokkelman. ChristenUnie steunt het pleidooi van de VVD om de enorme stroom aan kamervragen en moties in te dammen. De man die oh. prins Filip voorbereidde op de troon, althans mede voorbereidde, komt straks vertellen over de nieuwe koning der Belgen. In de 57 miljoen euro kostende ambassade van Berlijn kunnen niet alle ruimtes optimaal worden gebruikt. Dit is door um, Koolhaas zo gepland als uh, dienstwoning, maar uh, in de praktijk uh, bleek het toch niet uh, zo goed uh, te functioneren. En dan nog een tumeur van Henk Spaan. Het is zeven uh, minuten over tien bijna. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Parlementaire wapens, dames en heren. Zijn klappertjes, geworden. Dat vindt uh, VVD-fractievoorzitter Halbe Zelstra. Gisteren schreef hij in de Volkskrant dat de Tweede Kamer de eigen machtspositie verzwakt tegenover de regering. Moet maar eens afgelopen zijn met die enorme stromen, moties en mondelinge vragen. Contact met Arie Lop. Goedemorgen. Goedemorgen. Fractievoorzitter van de ChristenUnie. Bent u het met hem eens? Ja, ik ken wel veel van wat hij zegt. Uh, ik heb in de afgelopen jaren, ik ben nu ongeveer tien jaar Kamerlid... ook gezien dat uh, het aantal moties uh, ja, enorm aan het toenemen is. En uh, dan gaat het effect er soms ook wat van af. Maar ook als het gaat om bijvoorbeeld uh, moties van afkeuring of wantrouwen... We hebben we zelfs een tijdje gehad dat er bijna iedere week één werd ingediend. Ja. En allemaal verworpen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er één werd uh, aangenomen. Ja, dan wordt het wel een beetje een sleets wapen. Dus herkenning bij wat hij schrijft. Maar de Kamer heeft die wapens niets voor niet voor niets. Uh, bovendien vraagt de regering voortdurend aan de oppositie... om mee te denken met dit beleid, omdat er geen meerderheid is in de Eerste Kamer. De Kamer kan een wetsvoorstel aanpassen middels een motie. Wat is daar dan mis mee? Nou, wetsvoorstellen pas je niet aan door middel van een motie. Uh, dan doe je een uitspraak waar de regering mee aan de slag moet. amendementen. Dan ben je letterlijk uh, ook de tekst aan het aanpassen van wetsvoorstellen. Uh, maar er zit een andere kant aan het verhaal van uh, Zelfstra. Kijk, hij is lid van... Een regeringspartij. Ja. Uh, ik herinner me nog de VVD als oppositiepartij. En toen deed men bij wijze van spreken ook gewoon mee met het indienen van moties die uh, eigenlijk kansloos uh, waren. Uh, maar het algehele beeld van pas even op wat je doet. Uh, zet wapens uh, gericht in. En pas op dat, uh, ja, dat, dat het eigenlijk niet heel sleets wordt en dat de regering bij van spreken de schouders ophaalt... Uh, als er uh, dergelijke moties worden ingediend. En je bij wijze van spreken als, als, als minister die niet eens meer bijhoort... als je nooit zo'n keer zo'n motie aan je broek hebt uh, gehad... Uh, ja, dat, dat is natuurlijk geen goede ontwikkeling. Nee, goed, maar dan gaat het om het allerzwaarste wapen van de Kamer... namelijk een motie van afkeuring of een motie van wantrouwen. Uh, hier gaat het natuurlijk ook om gewoon moties om iets aan het beleid te veranderen. Een oproep aan de regering, maar tegelijkertijd uh, soms ook mondelingen vragen... of schriftelijke vragen, dat is toch ook gewoon de taak van de Tweede Kamer? Zeker, dat moet je ook gewoon. Doen. Uh, ik merk wel dat we vaak meemaken dat in debatten uh, ministers of staatssecretarissen toezeggingen doen aan de Kamer. En dat desondanks toch nog weer moties worden ingediend. En ik denk dat dat wel te veel van het goede is. Maar er zit natuurlijk wel achter dat Kamerleden ook graag... Uh, bepaalde onderwerpen op hun naam willen schrijven. En dat doe je letterlijk op het moment dat er een motie met jouw naam uh, wordt aangenomen. Ja. Uh, maar dat heeft wel een uh, situatie gecreëerd. Dat, dat zullen we vandaag weer meegemaken. Laatste vergaderdag aan de lopende band worden er dan uh, moties uh, ingediend. Dat gaat echt de hele dag uh, door. Ja. En dan hebben we aan het eind van de dag een stemmingslijst. Misschien is dan nacht uh, van misschien wel zes, zeven, Acht kantjes, misschien al wel meer zelfs. Ja, ja dan, dan, dan uh, is het wel een beetje te veel van het goede aan het ja. worden. Zelstra zegt: het kabinet lacht in zijn vuistje, of in, uh, in zijn vuistje over de toenemende onmacht van de Tweede Kamer. Ja, dat is zijn uh, conclusie. Uh, ik denk dat het uh, parlement op dit moment zeer machtig is, want uh, dat zien we. Het kabinet kan bij bepaalde onderwerpen niet eens door. Dat zien we in de Tweede Kamer gebeuren. Van de week ook nog een voorbeeld in de Eerste Kamer, waar minister Plasterk werd teruggestuurd met zijn plannen voor bestuurlijke vernieuwing of vernieling. Net ja. welke invalshoek je het bekijkt. Ja. Uh, uh, dus het parlement is op dit moment heel erg machtig. En uh, dat, uh, dat is natuurlijk iets wat de heer Zelstra ook niet zo heel erg lekker zit. Want uh, dat functioneert, uh, ja, ja, het functioneren van, van zeg maar zijn coalitie wordt daardoor uh, bemoeilijkt. Ja. Uh, dus ik denk dat het kabinet ook gewoon wel goed moet luisteren naar wat de Kamer uh, in te brengen heeft. En dat het parlement zelf ook gewoon wel moet opletten dat ze ook niet te overdan uh, bezig is met moties en, uh, en, en vragen en debatten. Uh, waardoor zeg maar, de echte debatten en de echte waardevolle moties wat ondersnijden. Ja, richt je meer op de hoofdlijnen, hoofdzaken... Uh, en niet overal een klappertjespistool tevoorschijn halen. Precies. Op het moment dat je dan schiet, dan is het ook echt uh, raar. Ik bedoel, ja. uh, ik heb ze, wij hebben zelf als Christen die bijvoorbeeld in de afgelopen weken niet aan alle moties van wantrouwen meegedaan. Wel de, wel de motie van wantrouwen tegen Teven als het om uh, Dommatov ging. Niet ja. om Teven zelf, maar om het ambt van de overheid. waarvan we zeiden er moet echt uh, zo'n uitspraak uh, gedaan worden. Ja. Ik merk dat dat wel, uh, uh, dat het effect van onze stem dan voor zo'n motie. dat dat wel uh, aankomt. Uh, en dat komt ook omdat wij dat niet altijd automatisch uh, doen. Dus op het moment dat je altijd iedere motie. en dat is weer, nogmaals weer het de wapen, maar iedere motie van afkeuring of wantrouwen steunt, ja, dan haalt men inderdaad de schouders wat op. Ja, de is Emil Roemer, althans zijn partij, de SP. Uh, nou ja, ik, ik was van de week getuigen van het feit dat er werd gestemd over een motie om Nederland 1P van de A1 te noemen, dat was een voorstel van de PVV. Dat zijn moties waarvan je van tevoren weet dat ze het niet gaan halen. Ja, uh, en, en ja, dan, dan moet je oppassen dat het niet uh, lachwekkend uh, wordt. Ik bedoel, het mag best wel eens een keertje voorkomen, maar uh, dit gebeurt vaker. Ja. Uh, maar dat... tegelijkertijd, meneer slop, is deze discussie ook al zo auto's de weg naar Rome? Want die komt één keer in de zoveel jaar komt die weer terug. Um, en dan uh, roept iedereen... ja, we moeten ons ook meer op de hoofdzaken uh, gaan concentreren. Uh, misschien wel meer fractievoorzittersdebatten... zodat je het meer gewicht geeft. En vervolgens gaat men tot de orde van de dag... om in de termen van de Kamer te blijven... en ook in de dictum van een motie. En vervolgens gebeurt er niks. Nou, niets, dat weet ik niet. Ik vind wel dat uiteindelijk gewoon iedereen... in zijn eigen fractie aan de slag uh, moet gaan. Uh, het is altijd wat aanmatigend om uh, over anderen te spreken... wat ze allemaal uh, verkeerd doen. Ga gewoon in je eigen fractie daarmee aan de slag. Als ChristenUnie doen we dat ook wel. Wij praten hier wel met elkaar over... En uh, uh, dus het is niet zo dat er helemaal uh, niets mee gebeurt, maar het is wel waar. We hebben net in de vorige periode, heeft de toenmalige voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Verbeet... is een heel traject ingegaan ja. van zelfreflectie. Ja. Uh, Gesprekken, dikke rapporten. Ja. En uh, mevrouw Verbeet is weg en uh, weer een nieuwe kamer. En uh, je ziet een aantal uh, patronen gewoon weer uh, terugkomen. Dus ja. het is inderdaad hardnekkig. Ja. Uh, maar praten over je eigen werkwijze, dat is wat mij betreft iets wat altijd uh, mag plaatsvinden. Goed, wat zou er dan uh, kortom moeten gebeuren nu? Iedere fractie zal zelf moeten nagaan of men zich herkent in dit beeld. En of men uh, ook zich medeverantwoordelijk voelt. Niet alleen maar voor wat je als eigen fractie iedere keer als statementen wil afgeven. Door middel van debatten of moties of wat dan ook. Maar ook voor het algehele beeld en aanzien uh, van de Kamer. Goed. U gaat uh, vandaag naar de koning trouwens. Wat gaat u hem zeggen? Ik ga met hem een uh, soort kennismakingsgesprek voeren. Dat heb ik wel eerder ontmoet. Maar in zijn uh, nieuwe uh, hoedanigheid als uh, onze koning uh, voor het eerst. En ja. alle fractievoorzitters uh, gaan een keer bij me langs. En uh, vandaag ben ik aan de beurt. Ja, ik dacht ik vraag het van tevoren. Want na afloop mag u nu niks meer zeggen. Dus u kunt van tevoren wel zeggen wat u hem gaat vertellen, toch? Nou, ik denk dat ik vooral in zou gaan op vragen die hij stelt. <lacht> Misschien wel over moties. U hebt, u hebt de vraag handig om zelf, meneer Slob. Ik dank u zeer. Graag gedaan. <lacht>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 Door De bezuinigingen, dames en heren, neemt de druk op de diplomatieke dienst toe. Zo ook op de ambassade in Berlijn, waar nu nog 70 mensen werken ongeveer. Onder andere op de consulaire afdeling. Goedemiddag, goedemiddag. Komt het uh, legalisatie kopie ophalen? Is het... ja. Zo, en dit is het kopie, je krijgt het origineel. Alsjeblieft, dank u wel. Basel Nastasi van Consulair. Ja, dit is wat jullie doen, hè? paspoorten uitgeven, kopies. Zijn dit de belangrijkste taken van Consulair hier op de ambassade? Ja, dit zijn in ieder geval de taken die um, zeg maar het meest in het, in het zicht uh, zijn. Hè? Dus paspoorten en, en legalisaties en al dit soort uh, Bali werkzaamheden En wat niet zo in het zicht is, zijn natuurlijk de gedetineerden. Uh, wij, wij bekommeren ons om de Nederlandse gedetineerden in, in Duitsland... En die uh, bezoeken wij dus twee keer per jaar in de gevangenis. Een paar jaar geleden zijn er al wat consulaten-generaals gesloten. Uh, uh, in Duitsland, Frankfurt, Hamburg. Wat voor effect had dat op de, het consulaire werk hier? Ja, er zijn natuurlijk uh, heel veel aanvragen bijgekomen. We hadden een verdrievoudiging van het aantal aanvragen toen de tijd. En uh, ja, er was natuurlijk uh, vooral uit de uh, kant van, uh, van Hamburg... zijn naar ons toe veel klanten gekomen die daar ook ja, toch wel wat... Uh uh, ja, daar niet bijzonder blij mee waren. Omdat het uh, nu ineens voor, voor hen een, een stuk reizen was. Uh, dus daar, daar hebben we natuurlijk ook nog wel wat, wat lastige reacties van nu en dan. Maar uh, ja goed, dat is nou helemaal de situatie. Lastige reacties. En die zullen er de komende tijd waarschijnlijk nog wel meer komen. Want door de meest recente bezuinigingen gaat ook het consulaat in München nog dicht. Vervelend, maar secretaris-generaal René-Joens Bos, de hoogste ambtenaar bij Buitenlandse Zaken, vindt het te verdedigen. Ze zijn nog niet dicht. Hè. Dat is een heel zorgvuldig proces. En dat gaan we de komende uh, jaar, anderhalf jaar in. Het betekent inderdaad dat mensen wat verder zullen moeten reizen om hun paspoort op te halen. Nou, uh, de bedoeling is dat het paspoort straks tien jaar geldig is. Hè, dus één keer in de tien jaar iets verder moeten reizen. Ja, ik dacht, als je dat afweegt tegen de kosten, uh, dat, dat, dat, dat leek ons wel mogelijk. De ambassade in Berlijn is gevestigd in een markant gebouw van Rem Katrien Konst werkt op de ambassade en geeft me een rondleiding. We gaan we deze de trap op van uh, aluminium met uh, oranje lampjes. Zoals je ziet, uh, dat is al onze eerste, uh, ja, uh, ons eerste link met Nederland. Hier heb je zo'n mooi doorkijkje in het pand. Ja. Naar de Fernseeturm. Ja, dat is wat wij in het Duits... Want je hebt natuurlijk al gehoord dat ik van de origine Duits ben. Uh, wat wij in het Duits noemen een zichtachse, dus een doorkijk. En uh, die verbindt eigenlijk mooi twee symbolen van Berlijn. Dat is aan de ene kant uh, de rivier, de Spree. En aan de andere kant uh, de Fernseeturm. Dus het symbool van Berlijn. Prachtige doorkijkjes en bijzondere architectonische hoogstandjes. Maar dat mag ook wel voor een gebouw dat 57 miljoen euro heeft gekost. Een bedrag dat tegenwoordig niet meer betaald zal worden voor een ambassade. Erkent ook René Jones-Bos. Niet in deze uh, financieel-economische tijden. Hè? Iedere tijd uh, brengt zijn eigen dynamiek mee. Nou, nu leven we in een tijd dat het uh, financieel en economisch wat minder goed gaat. Dat betekent dat er minder geld beschikbaar is. En dat betekent ook dat je heel kritisch kijkt naar huisvesting. Dat we kijken of dat sober kan, of het wat, wat simpeler kan. Maar tegelijkertijd heeft die ambassade van Rem Koolhaas in Berlijn... enorm veel aandacht getrokken, internationaal. Uh, ja, een, een, een, een mooi symbool voor Nederland. Uh, land ook van uh, design, van creativiteit, van de creative industries... Uh, heeft het natuurlijk zeker wel een doel gediend. Ja. Hier uh, de afdeling archief, maar het ziet er een beetje verlaten uit. Dat ziet er nu verlaten uit. En dat komt omdat uh, onze medewerkers van het archief... Uh, afgelopen week hun laatste werkdag hadden. Uh, wij zijn overgegaan op digitaliseren. En dan niet alleen wij als Post Berlijn, maar alle posten, uh, dus buitenlandse zaken, archiveert nu uh, digitaal. En dat doen wij als medewerkers zelf. Dat uh, scheelt natuurlijk toch weer twee uitgezonde medewerkers die met uh, gezinnen hier in Berlijn gehuisvest uh, zouden moeten worden. Dus dat valt weg en uh, is dus onderdeel van de bezuiniging. Waar zijn we hier? We zijn hier in de uh, helemaal boven op de ambassade is een appartement, een uh, dienstwoning voor de tweede man, zoals wij hem noemen. Dus dat is de gezant, de plaatsvervangende ambassadeur. En die woont hier? Die woont hier niet meer. Uh, uh, dit is door Rem Kohlhaas zo gepland als uh, dienstwoning, maar uh, in de praktijk uh, bleek het toch niet uh, zo goed uh, te functioneren. Maar ja, nu is een van de voorstellen om een aantal residenties van ambassadeurs terug te brengen. En om uh, misschien wel de ambassadeur weer in de ambassade te laten wonen. Nou, hebben jullie hier al op een heel mooi appartement met een wijdse uitzicht over Berlijn. Dat is wel zo, het uitzicht is hier uh, fantastisch. Um, en uh, uh, ja, we zullen ook op deze optie uh, uh, zal in overweging getrokken worden. En uh, uh, daar zal naar gekeken worden. Keuzes, keuzes, keuzes niet alleen de Nederlandse diplomatieke dienst moet bezuinigen en keuzes maken... ook andere landen moeten het met minder doen. En dus wordt er van de nood een deugd gemaakt. En dan kom je binnen in de hal en dan zie je aan de linkerkant inderdaad de Deense vlag... en een portret van koningin Margrethe en aan de rechterkant zie je de Nederlandse vlag... en een portret van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Daarover meer morgen in Onder Diplomaten. In het laatste deel van deze serie, morgen dus. En vragen en opmerkingen zijn van harte welkom via de mail... Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks is koning Filip in staat de Belg der Belgen te worden. Eerst nu het ochtendhumeur Iris Henk Spaan. Als het om godsdienst gaat, valt vaak het woord respect. Voor mensen die iets geloven, wat niet 1, 2, 3 voor de hand ligt zou je respect moeten hebben. Ik heb daar moeite mee. Vroeger al kon ik geen respect opbrengen voor een pastoor die zei dat je van God geen condooms mocht gebruiken. Dit had tot gevolg dat de grootouders van het totale inwonertal van Brabant en Limburg... uit gezinnen met vijftien kinderen komen. Dat werkt op mijn lachspieren en lachen is geen vorm van respect. Ik had vroeger buurjongens die niet mochten fietsen op zondag. Daar hadden we geen respect voor. We lachten ze uit. In Jeruzalem stond ik eens in een lift die op zaterdag vanzelf ging. Zo hoefden de Joden niet op een knopje te drukken, want dat mocht niet van Jawee. Zelden zo gelachen als in de Sabbatlift in Jeruzalem. Waarom zou ik respect moeten hebben voor mensen die geloven dat ze op zaterdag niet op een liftknopje mogen drukken. Ooit mocht ik op vrijdag geen vlees eten van God. Ik kocht een hamburger en lachte God in zijn gezicht uit. Dat zouden ook die EO-leden kunnen doen... die hun kinderen ziek laten worden... omdat God het in zijn botte hersens heeft gehaald... om zomaar opeens de mazelen te gaan verspreiden op de Veluwe. Straks gooit hij er nog een golf polio bovenop. Je weet het nooit met die God... Nukkige figuur lijkt het, met wie het kwaad kersen eten is. EO-leden zouden moeten leren minder respect voor God te hebben. Ze zouden op zijn tijd God eens goed moeten uitlachen. Het zou de gezondheid van hun kinderen in allerlei opzichten ten goede komen. Hexpaan, morgen het ochtendtumeur van Neil Gugnerly. bags with expensive tags, my baby's got a one shaggy mind, and she buys the thrills with my heart and bills, ooh, I know. I'm One-track mind, only shopping nice, bags with expensive tags. My baby's got a one-track mind, and she buys her thrills with my heart. On Track Mind van Mayor Hawthorne. Het is uh, zeven, nee, zes minuten voor half tien. U, uh, half elf, neem me niet kwalijk, u luistert naar de Caro op Radio 1. De Belgen, dames en heren, zaten gisteravond om zes uur aan de buis gekluisterd... toen koning Albert II zijn abdicatie aankondigde. Op 21 juli draagt de 79-jarige Albert het stokje over aan zijn zoon... Prins Filip. Is de prins nu de laatste um, van uh, de Belgen der Belgen? Wordt het de laatste koning? En is hij überhaupt wel klaar voor het ambt? Ik ga erover praten met Kees Wijburg, dat is de man die uh, de... De nieuwe koning jarenlang uh, bijstond um, en trainde om een beetje fatsoenlijk in de media te komen. Goedemorgen. Nou, goedemorgen, goedemorgen. Zo zat het ongeveer, toch? Uh, zo zat het ongeveer, ja. nou, Ik ben, <coughs> ik ben uh, een aantal jaar geleden ben ik, uh, ontboden op het paleis om te komen praten over zijn toen zeer beschadigde imago. en uh, We hebben daarover gesproken. Ik heb toen ook een aanbeveling geschreven en... Uh, ja, daar is gebruikelijk niet veel mee gedaan. Maar goed, uh, in, in, in, in ieder geval is er wel een uh, aanzet gedaan. Ja, was je onder de indruk van de man toen je daar in het paleis kwam? Ik heb uh, vooral de eerste afspraken, en dat duurde maanden... Uh, heb ik vooral met de raadgevers om tafel gezeten... wat veel restaurantbezoeken uh, uh, inhield. Uiteindelijk, ja. de ontmoeting was buitengewoon hartelijk. Echt bijzonder hartelijk. Ik heb op zijn kamer gezeten. Er stonden familieportretten en hij zag me zo kijken. En toen zei hij van, uh, kent u ze, Allen? Ik zeg, nou, ik denk dat ik er toch wel een paar ken. Uh, wacht, wacht, wacht, ik zal u tonen. Ik wil weten wie u kent. Dus dat was, dat was heel ontspannen, bijzonder aardige en ontspannen uh, man. Zo heb ik hem ervaren. Ja, tegelijkertijd uh, geldt hij tot op heden als een beetje een brekenbeen. Het is een beetje... Nou ja, zijn broer spant werkelijk de kroon, Laurent. Ja. Echt, echt een brekenbeen. Hij is wat onhandig in uitspraken. Maar er is ook niemand die hem tegenspreekt. Hè? In tegenstelling tot het Nederlandse Hof... waar de adviseurs van uh, Willem-Alexander, onze huidige koning... hem wel mochten te tegenspreken. Want anders leer je natuurlijk niks. Ja. Is dat in België dus niet, uh, niet, uh, niet het uh, not done? Is je er klaar voor? Is hij er klaar voor? Ik denk dat hij onvoldoende is voorbereid. Je ziet nog steeds op allerlei handelsmissies, want dat is feitelijk zijn taak. Onze voormalige kroonprins hield zich vooral bezig... Eh, met het, kiel, in het kielsof van zijn moeder, koningin Beatrix, te lopen... en op handelsmissies mee te gaan. Filip doet dat vooral op handelsmissies. Maar dan zie je dat hij toch niet is goed voorbereid. Eh, niet goed is voorbereid omdat hij de namen van de CEO's niet onthoudt, eh, niet weet... Uh, uh, welke functies ze hebben, welke bedrijven ze aanvoeren en doet wel eens onhandige uitspraken in de media. Zoals? Nou, heeft bijvoorbeeld in 2004, meen ik, op een uh, rondreis door China, uh, heeft hij aan het Roddelweekblad uh, Story een interview gegeven en heeft hij zwaar uitgehaald naar het Vlaams Blok, tegenwoordig het Vlaamse Belang, de, de partij van Filip de Winter, winter extreem rechts. En. Ja, hij heeft toen ook gezegd van het Vlaams Blok wil België kapot maken. Als ze dat willen, dan krijgt Filip de Winter mij tegenover zich. Zeer onhandige uitspraken, heeft wat meer onhandige dingen gedaan. Dus hij heeft een aantal keren een, een heftige reprimande... in het openbaar gekregen van toenmalig premier Verhofstadt. Ja, nou uh, is het zo dat uh, je net zegt dat hij niet zo erg handig opereert... op die handelsmissies, maar dat is nou precies waar uh, koning Albert... Um, of Albert zeggen wij in Nederland, um, ja, um, omroemde gisteravond. Ja, dan, dan, dan, moet hij, dan moet hij de beelden en de publicaties nog maar eens een keer teruglezen. Ik bedoel, ze hebben het ook in het Frans gepubliceerd. Ja. Um, ja hij moet natuurlijk van die speech iets maken. Maar ik adviseer ze, en je leest dat ook in alle, alle bladen. Ik heb dat vanmorgen ook in de Standaard geschreven. Ja, maar de, de meekorganis, hè? Ja, je, je, moet, je moet dus echt duidelijk werken aan een communicatieplan. Ik heb dat destijds geschreven. Het was ja. in feite een, een, een, een draaiboek van een paar A4'tjes... waar je aan moet voldoen. Maar dan moet je dus wel intern de zaak zodanig structureren ja. dat de man ook... Uh, goed kan floreren. Hè? Ja. Je, je moet de voorwaarden creëren. Maar daar is niets mee, hij... mee gebeurd, zei je net. Daar is niets mee gebeurd. Want het probleem was, uh, dat kost geld. Ja. En dat geld dat is er niet. Dat ja. willen ze niet vrijmaken. En de regering, destijds uh, ook Gieverhofstad, zei van wij gaan geen enkel departement en ook niet op binnenlandse zaken zoals we dat in Nederland hebben, gaan we daar ook geen mensen voor vrijmaken om daarvoor te zorgen. Uh, wat vond je van het moment van de abdicatie? Had je dat zien aankomen? Want als je België een beetje op afstand volgt, dan denk je, nou, dat kan niet echt als een donderslag bij Heldere hemel komen. De gezondheid was niet ja, goed, er was veel met vakantie. Je, je, je ziet het aankomen gezien de leeftijd. Um, het, het heeft mij erg verbaasd. Ik heb vorige week nog op deze zender... Uh, heb ik, uh, nogal het, het, het punt verdedigd van uh, aftreden is uh, ondenkbaar. Omdat, ja, je, uh, dat kennen we in België niet. Maar de, de, de koning doet het juist nu. En dus afgelopen maandag is er dus uh, uitvoerig overleg geweest... de hele dag met Elio Di Rupo. De premier. De premier, uh, waar hij het goed mee kan vinden... En gezegd zijn van ja, we moeten nu maar plaats maken voor de nieuwe generatie, want er spelen een aantal dingen. De kwestie Delphine Boel. De ja, dat is de, de, gemeente de, de, dochter, de echtelijke, van echtelijke dochter van Albert. De barones uh, Sybille de, de Célice Longchamp. Le, le, le, ja, die is inderdaad ook naar buiten toe getreden. Die komt met allerlei feiten ook eist over. is het DNA de, van de nieuwe koning ook. Hij is het DNA van de koning. Op en uh, ja, op, op 5 september dient die zaak. En dan is de koning ambteloos burger. Dan zou hij daaraan deel kunnen nemen. Maar goed, dat, dat, dat bepaalt de rechter. Maar er speelt nog iets anders. De koning heeft handig gebruik gemaakt van het moment. Nu hebben we de zittende regering, Elio Di Rupo. Ja. Er is een heftige discussie over... moeten wij op deze voet verder? Of gaan wij de rol van de koning ceremonieel maken? Gaan we het inperken? Ja. Nu. Volgend jaar hebben we verkiezingen in België. Dat betekent dat de NVA, dat is de nationalistische partij van Bart de Wever... Ja. regeert momenteel in Antwerpen. Het ziet ernaar uit dat die weer een klappend succes gaan, uh, gaan behalen... volgend jaar bij de landelijke verkiezingen. Ja, en dan komt de positie van het Koningshuis prioritair te staan. Die hebben dat hoog in het vaandel staan... om de grondwet zodanig te zijn. Ceremonieel Ceremonieel, en de koning regelt nu al dat dat in ieder geval niet hoeft. Juist, met andere woorden, het is uh, een handige zet. Uit wiens mouw of wiens koker dit... Het is een komt. hele handige zet. Tot slot, laatste ja. vraag. Um, uh, nou zou Willem-Alexander en Maxima zouden naar België gaan. Ja. Uh, maar het, ik heb begrepen dat de, de, degene die het de langst zit op de troon... Zou ik maar, zeggen die, die moet als eerste bezocht worden. Moet, dus het gaat nu andersom komen waarschijnlijk? Het, het gaat nu andersom komen. Nou ja, het, het, het is zo dat... Uh, het, eigenlijk moet dan Queen Elizabeth als eerste bezocht worden. Ja. Maar het is niet gebruikelijk dat je een staatsbezoek brengt... aan een staatshoofd wat in jouw land nog niet zijn opwachting is gaan yes. komen maken. Dat hebben wij met Alexander naar Duitsland ook gezien. Ja. Vanaf 21 juli, ja. een nieuwe koning der Belgen. We gaan erbij zijn. Kees, ik dank je zeer. Graag gedaan. Het is half elf geweest, snel naar Naida in lijn 1. Hey. Hoi Sven, goedemorgen. We staan in Den Haag. De zon schijnt, we staan naast de Haringkar. En het is vandaag de laatste werkdag van onze Kamerleden. Want na vandaag gaan ze met de recess. reces. Maar er wacht hen een hete zomer, want er moet nog meer bezuinigd worden. Rutte en co. moeten in gesprek met de oppositie. Maar ja, of die zich zo makkelijk laten overtuigen, u hoort het zo in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal. Naast mij, Jan van der Putten. In Egypte is voorzitter Mansour van het Constitutioneel Hof beëdigd als interim-president. De 67-jarige Mansour werd door de afgezette president Morsi zelf benoemd als voorzitter van het Constitutioneel Hof. Hij maakt sinds 92 deel uit van het Hof en hij was pas sinds twee dagen voorzitter en nu dus interim-president. De mobiele telecombedrijven KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2... Bewaarden op detailniveau gegevens over welke sites hun klanten bezochten... en welke apps ze gebruikten. Dat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens na een onderzoek. Het bedrijf handelt daarmee in strijd met de wet... Bescherming Persoonsgegevens en met de Telecommunicatiewet. De inflatie is in juni gestegen naar 2,9 In mei stegen de prijzen nog gemiddeld met 2,8 op jaarbasis. De inflatie ging vooral omhoog doordat benzine duurder werd. De inflatie werd ook nog gedempt door de prijs van voeding... want die steeg in mei nog harder dan in juni.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 Nog steeds problemen op de A10, Jolanda van der Velden. Jazeker, want die is nu dicht na een aanrijding. Dat gaat om de A10, de Ring Amsterdam-West richting Den Haag. De afsluiting is bij de Koentunnel. Daar staat nu zo'n 2 kilometer. Maar ook een kapotte auto nog op de A9, ook maar richting Amstelveen. Bij Bad of Dorp 3 kilometer. En daar is de rechterrijst ook dicht. Dankjewel, Jolanda. Morgen zit hier op Wouter Ik wens u een fijne dag en luister vooral naar Naida. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Naida Orange. Goedemorgen, we staan in Den Haag... want vandaag vinden de laatste stemmingen en vergaderingen voor het zomerreces plaats. Een zomer die voor het kabinet van levensbelang is. De onvermijdelijke extra bezuinigingsmaatregelen van 6 miljard... worden de komende maanden besproken en meerderheden worden gezocht... Maar ja, worden die ook gevonden? De oppositie heeft het kabinet in de houtgreep en lijkt machtiger dan ooit. Daarom spreek ik vandaag met Kamerleden Harry van Bommel van de SP... en Pieter Ontzigt van het CDA over wat het kabinet te wachten staat... als de politici terugkomen van hun ruim acht weken durende vakantie. Wilt u meepraten over de houdbaarheidsdatum van dit kabinet? Gaan ze het kerstreces halen, ja of nee? Bel 0800 1121, mail naar lijn lijneen.nl... Of tweet hashtag Lijn1 en via de website van Lijn1 kunt u ook meekijken. Dit is Lijn1. van het CDA. Wil je dit nummer afkondigen? Nou ja, holiday. Um, oh. We hadden het er net tijdens het nummer al over... terwijl jullie zaten te swingen. Um, wij gaan gewoon door met ons werk. Uh, alleen uh, nu niet in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Om je voorbeeld te geven, ik zal volgende week naar Londen gaan... Um, ik zal gehoord worden door uh, de commissie daar in het, uh, in het parlement van het uh, Verenigd van Koninkrijk. Om te kijken of we samen kunnen werken om de pensioenrichtlijn tegen te houden. Zodat pensioen een nationale bevoegdheid krijgt. Dus ik ben daar steun voor aan het zoeken in Europa. En dan is het eigenlijk best wel heel handig dat het parlement niet in sessie is. Want dan mis ik hier geen stemmingen. En kan ik dat werk wat de Kamer gevraagd uh, heeft om te doen uh, ook echt gaan doen. Dus geen camping voor jou acht weken? Nee, ik heb tien dagen vakantie geboekt. Harry van Mommel, SP. Ja, voor en mij gaat wel op vakantie? Bepaald uh, geen vakantie, voorlopig. Ik ga de laatste week van juli en de eerste week van augustus ga ik, uh, kamperen in Frankrijk. Uh, dat dan weer wel. Uh, maar verder wordt er gewoon doorgewerkt uh, bij de SP-fractie. We hebben zelfs iedere dinsdag onze fractievergadering in de Tweede Kamer gewoon. En verder zijn er bijeenkomsten, scholingen en andere zaken die de hele zomer doorgaan bij ons. Ah, toch denkt de gemiddelde burger dat jullie met je cocktailtje aan de Spaanse kosten liggen acht weken lang. Ja, maar dat komt misschien vooral door lijn 1 die, die, die, die, die, die, die het reces van de Tweede Kamer aankondigt als vakantie. En met een, een, een zonnige zomerhit van Madonna, uh, Holiday, uh, bepaalt niet aan de orde. Althans niet voor mij en ik begrijp ook niet voor collega Omtzigt. Wat is het zomerreces dan wel? Het zomerreces biedt in ieder geval de kans om je te verdiepen. Uh, u moet zich voorstellen dat uh, hier in de Tweede Kamer... er uh, iedere week uh, uh, sprake is van een uh, behoorlijke gekte. Uh, dat je weinig kans krijgt om je te verdiepen... in de achtergrond van conflicten. Ik ben woordvoerder buitenlandse en Europese zaken. en moet dus de situatie bijvoorbeeld in Egypte op de dag volgen. Uh, de verdieping om te kijken, hè, wat zijn nou de achtergronden... wat zijn nou de toekomstmogelijkheden. Daar kom je eigenlijk heel weinig aan toe... omdat je toch heel vaak in vergaderzalen wordt opgesloten... om daar met de minister van Mening te verschillen over allerlei zaken. Dus als ik het goed hoor, dan... Uh... Heren, jullie vullen die acht weken in als een soort tijd om extra jullie huiswerk goed te doen. Ja, het is, uh, drie week, het is een week of drie vakantie. Ook voor ons natuurlijk, geen misverstand daarover. Maar die andere weken die zijn inderdaad de voorbereiding van een aantal grote wetvoorstellen... die de regering niet voor de zomer heeft ingediend. Maar waarvan we weten dat ze vlak na de zomer ingediend worden op het terrein van de waaijong, uh, op het uh, terrein van pensioenen... die nog behandeld moeten worden. Nou ja, dat biedt uh, Kamerleden de mogelijkheden om daar van tevoren aan te werken. En er is altijd nog een kleine kans, dat doet uh, de SP soms iets liever dan het CDA... om de Kamer nog een keer van recess terug te roepen. Dus ik bedoel, de Kamer is, heeft in principe niks gepland. Maar Als ik het kan nodig me eigenlijk is. geen zomerreces meer herinneren... dat we niet een keer teruggekomen vorige zijn. Zomer, vorige zomer zijn we inderdaad teruggekomen. Dat was toen niet ons initiatief, meen ik me te herinneren... maar wel het initiatief van de oppositie om over Europa... Um, en de problemen rond Europa uh, te praten. Uh, het kan nodig zijn, en ook nu kan dat nodig zijn... want we zitten in een crisis... Uh, en wanneer er nieuwe plannen worden aangekondigd... of wanneer er nieuwe cijfers komen... Um, uh, of wanneer er een nieuw land gered moet worden in Europa... en dat heeft weer financiële gevolgen voor Nederland... dan kan ik mij voorstellen dat de meerderheid in de Kamer opnieuw zegt... Uh, we moeten terugkomen van recess om daarover te praten. Ja. Nou heeft het kabinet heeft de extra bezuinigingen uitgeschoven in de hoop dat de economie weer aan zou trekken. Was dat slim? Nou ja, voor het kabinet geldt dat ze iedere keer een meerderheid moet vinden in de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer is die meerderheid er vanzelfsprekend. Maar door de formatie met uh, twee politieke partijen is die er in de Eerste Kamer niet. En zeker wanneer er uh, bezuinigingen worden aangekondigd die wetswijziging inhouden... dan heb je dus de Eerste Kamer nodig. En nou ja, de, wanneer die er niet is, er wordt achter de schermen steeds gekeken of er een akkoord kan, gevonden, kan worden gevonden. Bijvoorbeeld met GroenLinks, D66 of andere partijen bij CDA en SP klopt men iets minder... Aan, ...omdat wij er een stukje kritischer in staan. Um, dus dat vooruitschuiven was noodzaak. Um, want anders dan, uh, had men in de Eerste Kamer die meerderheid niet gehaald... ...en dan, ja, dan loopt het spaak. Pieter Ontzicht van het CDA? Ik denk dat het heel onverstandig was. Um, de regering wil nog steeds volgend jaar 6 miljard om ombuigen. En als je um, wilt ombuigen, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je de belastingen verhogen of je kunt op de uitgaven snijden. Naar belastingen verhogen, dat kun je hier bijna elke dag doen. Dus je kunt vandaag besluiten en morgen een hogere belasting in laten gaan... He, of je dat nou uh, op benzine of BTW doet, dat heeft u gezien. Maar als je in de overheidsuitgaven wilt snijden, dan kost dat meer tijd. Dus ik vond het een heel bijzonder slecht plan van de regering... dat ze wat ze eerst een plan waren om voor de zomer een aantal van die bezuinigingen bekend te maken... erover te praten en te kijken hoe we ze zouden invullen. Dat ze gezegd hebben, dat doen we in het najaar. Want ik vrees dat ze dan uit zullen komen bij belastingvoging. En overigens, ze kunnen mij de hele zomer bellen. Want heel veel ja. mensen zijn heel onzeker over hun baan. Heel onzeker over hoe het hier in Nederland gaat. En als zij uh, onze hulp nodig hebben, mm. of ze willen goede plannen maken... geen enkel probleem. Ja. Maar dan moeten ze nu wel met een plan... Maar jullie geven alle twee netten aan uh, dat je die zomermaanden ook gebruikt... Uh, voor jullie eigen portefeuilles, dus om even weer goed je huiswerk te doen... is eens te kijken wat is er allemaal. Ik kan me voorstellen dat het kabinet misschien wel stoer doet naar buiten toe... maar eigenlijk ook niet zo heel goed weet hoe ze dat nu moeten gaan doen... die 6, miljoen extra, miljard, extra, uh, miljard, 6 miljard extra bezuinigen. Dus het kan zijn dat het kabinet denkt, weet je, we schuiven het vooruit... want wij hebben ook die zomer nodig om eens goed na te denken wat we willen. Intern is er bij de, bij de regering natuurlijk een probleem. De Partij van de Arbeid zit op een iets andere lijn dan de VVD. De Partij van de Arbeid heeft natuurlijk ook van oudsher een sterkere band met, met de publieke sector. Denk aan mensen die werken in de zorg, in het onderwijs, in het openbaar vervoer, andere terreinen. En uh, er liggen forse ideeën om te gaan bezuinigen op salarissen voor deze werknemers. Dus dat brengt grote problemen met zich mee. Ook als je kijkt naar de thuiszorgen. Uh, 50.000 mensen die hun baan daar gaan verliezen. Um, dat is natuurlijk uh, een enorm probleem voor de Partij van de Arbeid. Dus het vooruitschuiven ja. van de uitvoering van dat soort plannen... is in ieder geval het verlengen van de levensduur van dit kabinet. Daar ben ik van overtuigd. En ook de relatie met de vakbonden. Als je kijkt naar het sociaal akkoord. Gaat ze dat lukken? Want als we even, even in een glazen bol kijken... hoe lang lukt het dit kabinet... om? te verlengen. Ja, daar, ik heb geen glazen bol. Ik kan daar niet in kijken. Maar uh, het, ka het kabinet kan niet langer dan uh, zeg maar uiterlijk Prinsjesdag uh, in september. Uh, deze problemen voor zich uitschuiven. Daar zal een akkoord uit moeten komen. En ook een akkoord wat kan rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. Ik zie dat voorlopig niet gebeuren. Dus ik voorspel echt dat uh, er in het najaar voor dit kabinet uh, grote problemen komen. Ja. Maar men heeft al een noodgreep toegepast. Men heeft de boekhoudregels veranderd. Waar kennen we dat van? En men heeft gezegd, weet je wat, die eenmalige uitgaven voor de nationalisatie van SNS... die houden we buiten de boeken. De eenmalige opbrengst van de veiling van uh, de telecomfrequenties doen we in de boeken. Um, ja, En daardoor is uh, het EMU-saldo artificieel uh, dit jaar met 4 tot 5 ja, miljard verbeterd. Het klinkt als trucjes. Ja, die hebben we wel eens eerder gezien. Maar daarmee uh, hebben ze volgens mij voor zichzelf de achterdeur open gezet. Om eigenlijk uh, ook de optie open te houden om dit jaar heel weinig te doen. Want dan kunnen ze nog steeds in Brussel zeggen dat ze vermeed op 3% zitten. Uh, ja, en. Dus eigenlijk weten ze zelf ook niet goed wat ze doen. En als u het nou vroeg van, heeft u nou alternatieven aangedragen? Ik heb de afgelopen paar weken er twee aangedragen. De eerste was bij de autobelastingen Door dat je op bepaalde zogenaamd zuinige auto's... die helemaal niet zuinig blijken te zijn... Mm -hmm. um, die kosten in de winkel 48.000 euro. Maar door subsidies kun je als ondernemer ze voor 16.000 euro rijden. En je hoeft geen bijtelling te ge betalen als je leaseauto bent. De belastinginkomsten vallen daardoor een half miljard tegen. En er zijn mensen die mailen maar ik heb zo'n auto genomen als tweede auto... want ik mag hem toch gratis rijden. Ja, daar is de subsidie niet voor bedoeld. We gaan hier geen gratis auto's uitdelen. Dus ik heb aan de regering gevraagd... maak nou op tijd je belastingplannen voor de auto's bekend. Ja. Die zouden op juni hier komen, die kwamen niet. En toen ze niet kwamen, heb ik gezegd... en daar kunt u wat aan doen. kunt u een paar honderd miljoen subsidies afschaffen. En hoe afschaffen. hebben ze gereageerd op uw voorstel? Ze hebben tot nu toe niet gereageerd. We roepen ook al een jaar lang met een aantal partijen. Waarom betalen we uh, miljarden Europees geld aan Egypte? Want uh, die regering Morsi... die had eerst het parlement buiten het gezet. Daarna is een knokploekig knokploegen gebruikt om het hoge rechtshof buitenspel te zetten. Daarna wetten ingevoerd waardoor verenigingen niks meer mochten doen. Vrouwrechten beperkt werden, minderheden bedreigd werden. Dat was helemaal geen democratisering zoals Europa zei. Het ging helemaal de andere kant uit. En wij bleven dat maar steunen. En wij zeiden, ja maar, sorry hoor. Wanneer uh, ik van dan klopt dat? Ja, subsidie. De, de, de heer Omtzigt zegt miljarden, dat gaat dan over Europees, Europees geld. geld. Europees ja, geld. geld, niet, niet, Nederlands, niet geld, Nederlands geld. geld. Hè? geld. Uh, en gelukkig is het nu zo, want uh, ik ben er net zo kritisch in... Het, het ging daar al een tijdje fout. Uh, dus dat dit eraan zat te komen, dat was wel te verwachten. Het is al enige tijd geleden stopgezet. Omdat het duidelijk was dat dat geld niet controleerbaar op de goede plek terecht kwam. Dus ik denk dat dat nu wel, uh, wel goed okay. zit. Maar het is wel zo dat dit kabinet ingrijpende maatregelen alleen maar voor zich uit heeft geschoven. En uh, alleen maar plannen boven de markt laat hangen om te kijken hoe het valt. En uh, dus feitelijk niks oplost. Nee, de hulp was maar gedeeltelijk stopgezet in Egypte. Niet geheel. En um, ja, als je het daar al niet durft en je zegt van tevoren: alleen als het beter gaat, blijven hulp geven. Terwijl het al een jaar lang slechter ging. Een jeugdwerkloosheid van 77 procent. Een land dat failliet is. Um, waar niks van de democratie overbleef. Waar ze na een jaar van een gekozen machthebber al af willen. Ja, jongens, als je dat nog niet, als je dan nog niet nee durft te zeggen. Wanneer durf je als kabinet dan wel een keer nee te zeggen? Dat vond ik echt, ja, buitengewoon zwak van deze regering. Rainier Portier die mailt, het twittert het volgende. Kabinet haalt het kerstreces omdat er tussen kabinet en partijen veel wandelgangen overleg tussen VVD en PvdA bestaat. Ja, dat is het beeld inderdaad. Uh, uh, maar wat, uh, hier wordt even buiten de vakbonden gerekend. Uh, hè, met partijen is wel zaken te doen. Omdat een aantal partijen natuurlijk redeneert van wanneer we nu iets, uh, iets, iets geven... dan kunnen we straks iets terugvragen. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om uh, zaken rond de studiefinanciering. Was, uh, dat was een deal die uh, boven de marketing. Die is er uiteindelijk niet gekomen. Een uh, aantal andere terreinen, de zorg. Uh, maar ik denk dat de vakbonden echt bezig zijn uh, met het uh, voorbereiden van, uh, van acties... Om dat zij wel zien dat hun werknemers ja. straks de dupe zijn. Dus uh, laten we niet buiten de vakbonden rekenen in Nederland. Die hebben nog steeds een grote achterban. Gelukkig, zeg ik erbij. Zou het, zouden we ook niet kunnen stellen misschien moeten durven stellen... misschien is het beter voor het land en voor ons allemaal... als we het kabinet wel wegsturen. En Anton die zegt zelfs... wanneer roept de oppositie in ons land het leger op... om deze asociale ja. regering weg te sturen? Ja, gelukkig, Nooit. gelukkig leven we niet <laughs> in zo'n land. Um, en, en is het leger ondergeschikt aan de politiek. Uh, en dat moet vooral zo blijven. Dus ja, uh, dat zal niet maar gebeuren. Maar zonder het leger, inderdaad, met u eens. Het leger roepen wij niet op. Maar moet, wordt het toch niet tijd dat we het kabinet naar huis sturen? Is dat niet beter voor ons allen, voor het land, voor ja, de economie? Wat mij betreft wel. wat mij betreft wel. Maar hier geldt in Nederland. Uh, ik zit nu 15 jaar is in de daar Kamer. Heeft u een plan voor hoe u dat gaat doen? Ik zit nu 15 jaar in de Kamer. Ik heb niet één kabinet de rit uit zien zitten. Maar het is altijd gebeurd omdat het kabinet zelf de stekker eruit trok. En met een kabinet wat twee uitersten in zich verenigt. Hè. Laten we even de verkiezingscampagne van de VVD in herinnering roepen. He, Rutte die waarschuwde maar, het land voor de socialisten ja. van de PvdA die het land kapot zouden maken. Die zitten nu samen in de regering. Als je die twee tegenstellingen in zo'n tijd van crisis, waarin er veel moet veranderen in Nederland, veel moet gebeuren, in één kabinet verenigt, Ja, dan is dat toch vragen om, het is natuurlijk verstandshuwelijk, vragen om problemen. Beter omzicht? het leger uh, roepen we niet op, maar het kabinet naar huis sturen, beter voor ons allen. Nou ja, wij zijn geen onderdeel van dit kabinet, maar deze twee partijen hebben samen meer dan de helft van de zetels gekregen bij de vorige tweede kamerverkiezingen. Zijn dus ook volstrekt legitiem dat zij uh, regeren. En uh, zoals uh, zoals Harry van Bommel al zei, dat betekent dus uh, dat zij zelf moeten bepalen of ze het nog goed doen of niet. Ik heb er grote twijfels bij, mm -hmm. uh, maar dat mogen ze zelf bepalen. Maar uw bepalen. twijfels zijn nog niet groot genoeg om te zeggen als oppositie steken wij de koppen bij elkaar en gaan we toch eens kijken hoe kunnen we dit kabinet laten vallen. Nou, het is niet het doel om het kabinet te laten vallen, het is het doel om een goed beleid te voeren oh, zodat Nederland uit die, uh, uit die crisis komt. En uh, ja, ik ben geloof ik de eerste CDA in 15 jaar tijd die geprobeerd heeft om een winstpersoon naar huis te sturen. Dus gaat u mij niet verwijten dat ik uh, niet kritisch genoeg ben naar dit kabinet. helemaal niet moet collega op zich bijvallen. Inderdaad, uh, uh, uh, de oppositierol was een beetje wennen voor het CDA in zijn algemeenheid, maar dat heeft niet aan op zich gelegen. Meneer Van Rest hangt aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Ik ben nogal, ik ben nogal gejaard. Dus ik, eh, die heb is ermee meegemaakt. Dit kabinet redt het absoluut. En weet u waarom? Heel eenvoudig. Het zijn twee van nature twee aardsvijanden. En als je twee honden neemt die met elkaar vechten... Eh, en ze komen een vijand tegen, wat dus de, de oppositie is... dan vechten ze met z'n tweeën, bijten ze met z'n tweeën... naar die oppositie. En dus die heeft niets te vertellen, want hun houden elkaar boven water. Omdat ze aardvrij, van natuur aardvrijende zijn. Nee. En als ze dat niet doen, dan zijn ze verloren, alle twee. Heel goed, dank u wel. Ja, nou, van dat geldt bij honden zo, maar niet bij mensen volgens mij. Um, want deze mensen, deze politieke partijen... hebben natuurlijk hun eigen achterbannen. En die zitten bijvoorbeeld voor de Partij van de Arbeid in de gemeenten. En als straks bij de gemeentelijke verkiezingen... Uh, maart volgend jaar... de Partij van de Arbeid dreigt een enorme klap te krijgen... omdat zij worden afgerekend... op uh, zwaar bezuinigend kabinetsbeleid... dan zal die achterban van de Partij van de Arbeid... zich zeker gaan roeren. Dus het is niet zozeer misschien de oppositie... die er dan uh, uh, de stekker eruit trekt... maar de achterban van uh, politieke partijen. Die kan wel degelijk daar een grote rol in spelen. Pieter Amtzigt? Ja, in normaal tijden denk ik dat deze heer uh, heel erg gelijk heeft. maar dit Mensen kabinet... lijken dan wel op honden? Nee, dan lijkt ze niet op honden. Maar dan uh, kun je elkaar in een balans houden. En als je uh, als touwtrekkers aan twee kanten even sterk aan een touw trekt... dan gebeurt er helemaal niks en je hebt een hoop spanning. Maar op dit moment moet er een hoop gebeuren. Dus het kabinet is gedwongen om vrij ingrijpende maatregelen te nemen. En dus op een gegeven moment zal er een, zullen er een moeilijke maatregelen genomen moeten worden... waarbij zowel VVD als PvdA moeten zeggen... Dit, dit beleid kunnen we dragen. En ik zie dus, terwijl het kabinet gezegd had... alle moeilijke maatregelen van meer dan, een miljard bezuinig, van meer dan 50 miljoen bezuinigingen... nou, dat zijn er tientallen in het regeerakkoord... dienen we dit jaar in. Ja. We hebben er eigenlijk nog geen gezien op dat pensioending na. Dus we moeten er nog meer dan tien krijgen na het reces... die dan zowel door de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen kunnen worden... en waar zowel de PvdA als de VVD zich in kunnen en, vinden. En zou even vooruitkijkend, zou daar iets in kunnen zitten? Zou daar een voorstel in kunnen zitten waarvan u nu al denkt... dat wordt een struikelblok? Nou, er zitten meerdere voorstellen in dit regeerakkoord. Nou, dat hebben we gezien bij de uh, voorstellen voor de hervorming van pensioenen. Het invoeren van het zogenaamde sociaal leenstelsel, wat betekent dat elke hbo-student straks 30.000 euro schuld krijgt. De zorg... En, uh, Daar begon het al mee. De ja. zorgbezuinigingen ingrepen in de uh, sociale werkplaatsen. En eigenlijk um, ook wel dat uh, die departementen zelf... iedere keer de uitgaven niet op orde krijgen. Iedere keer komt er weer... Hè, dan moeten we bezuinigen op de gevangenis... en blijkt er op het departement ja. van justitie... 100 miljoen tegenvallen te zijn... omdat ze die automatisering niet kunnen regelen. Daar kun je echt zes gevangenissen van houden. En er blijkt um, het Centraal Justitieel Incassobureau... blijkt uh, alle designers van Nederland uitgenodigd te hebben... Om zijn, uh, om zijn inrichting te doen. Dan is het toch iets niet onder controle... in mm -hmm. normale bedrijfsvoering. Dat ja, gaat ook voor de, de zorg beginnen. als we kijken naar de vrouwen. In de zorg Totaal niet onder controle. Daar gaan miljarden, die vloeien letterlijk weg. Dus dit kabinet heeft echt uh, zelf al grote problemen met de maatregelen die ze ja. zelf voorstelt. Um, en wanneer ze wat daadkrachtiger zou optreden en keuzes zou maken, dan zou er een hoop geld verdiend kunnen worden. Als ik dit allemaal bij elkaar optel, dan heeft Aat misschien een klein beetje gelijk. Want hiermee mailt dit kabinet moet zo snel mogelijk aftreden. Ze moeten zich diep schamen Nederland zo af te breken. Maar goed, we kunnen ons ook afvragen, wat is het alternatief? En ik heb een beller met een alternatief. Ralf. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je hebt eigenlijk een bellen zonder alternatief. Want ik, ik ben ook een voorstander van, deze, van het, het beëindigen van dit kabinet. Maar dan is mijn vraag, wat komt er vervolgens? En we hebben nou eenmaal een traditie van heel veel partijen. We gaan, je ziet dus een terugval straks van de, van, de, van de VVD en de Partij van de Arbeid. Dat van die laatste vind ik niet zo erg. Maar goed, en dan zie je een opkomst van D66 en het CDA waarschijnlijk weer. Nou, dan gaan we weer een kabinet samenstellen uit, uit de vier, misschien wel vijf. ...acties om, om een meerderheid te kunnen behalen. Dat werkt, dat werkt remmend. Dat is, dan ben je niet besluitvaardig. En dat is nou precies wat je in deze periode nodig hebt. Een slagvaardig kabinet. En dan denk ik, ja. het, het begin, het, het is wel ongelukkig. Deel naam aan de U was, was voor mij al een onaanvaardbaar punt. Ik ga het dan aan de altijd... gasten vragen. Uw punt is gemaakt. Dank daarvoor. Ik leg het voor aan de gasten. Pieter Omzicht van het CDA. Ja, dat kan, dat kan lastig zijn uh, met meerdere partijen regeren. Maar soms krijg je er ook behoorlijk effectief beleid voor. Uh, als ik het voordeel mag nemen van uh, Balken en de Twee... kabinet van CDA, VVD en D66. Uh, vrij, kleine meerder uh, vrij kleine meerderheid. 78 zetels uh, tussen 2003 en 2006. Maar de plannen zijn gewoon uitgevoerd... omdat we vonden dat we de arbeidsmarkt moesten hervormen... en de VUD toen afgeschaft hebben. Hadden wij de Fut in 2005 niet afgeschaft... dan... Uh, dan hadden wij dezelfde problemen als Frankrijk nu gehad. Want dan hadden we nu de pensioenleeftijd heel hard moeten verhogen. Wees blij dat we dat toen gedaan hebben. Dus als je zo'n uh, daadkrachtig en wat slagvaardig kabinet kunt krijgen, kun je meer meters maken. Maar omdat de opgave eigenlijk nog nooit zo groot geweest is, mm -hmm. zal het voor elk kabinet dat er nu zit, een heel lastige opgave zijn. Met dat laatste ben ik het zeer eens. Met de analyse van de, de, de beller ben ik het niet eens. Ik zie de kiezers niet naar het midden gaan, eerder naar de flanken. Ja. Um, en dan krijg je dus ook meer een keuze. Ofwel een kabinet wat zeg maar, centrum links gaat... ofwel een kabinet wat centrum rechts gaat. Um, het is maar helemaal afwachten wat dan de grote issues worden. Maar ik denk dat er een, straks, na verkiezingen... een kabinet komt met een duidelijkere richting. Dat hoopt u? Uh, nou dat, maar dat verwacht ik ook. Omdat, nogmaals, de kiezer niet naar het midden gaat... maar meer naar de flanken. En dus is een, een kabinet met een duidelijk richting ligt dan voor de hand. En dan heb je ook breder draagvlak voor maatregelen. Ik wil niet zeggen dat iedereen er blij mee zal zijn... maar het zal een duidelijker keuze zijn dan dit kabinet... wat links en rechts he, toch redelijke uiterste zich moet verenigen. Dat is politiek gewoon altijd een probleem. Ik heb een uh, tweet voor u. u. mag hem voorlezen, meneer Van Bommel. Um, halen Pieter Omtzigt en Harry van de SP het kerstreces... Nou ja, dat, uh, dat was wel mijn uh, bedoeling, maar dat is eerder aan uh, de kiezer dan aan, uh, aan ons. Want wanneer uh, de kiezer uh, zegt, uh, uh, druk uitoefent dat er nieuwe verkiezingen moeten komen, en wij zullen wel uh, dat bespoedigen, maar uh, um, uh, zolang er geen verkiezingen zijn, blijven wij hier voorlopig zitten, denk ik ja erom ik, ik, ik heb alles gedaan om weer terug te komen in de tweede kamer dus u zult mij niet zomaar zien weglopen <laughs> uit die tweede kamer daar dan kunt u dan echt helemaal zeker van, hele zijn. van. Dat, dat is ontzettend veel ja. werk geweest en degene die vragen van waarom ik deze zomer op vakantie ga die kan ik vertellen dat ik vorige zomer niet op vakantie ben <laughs> geweest um, He, gewoon de hele, hele zomer ook doorgewerkt. Nee, halen wij het kerstreces, daar gaat het helemaal niet om. Ik bedoel, uh, waar het hier om gaat is dat het land uh, eindelijk is goed geregeerd wordt. En misschien is het goed dat we even niet ja. in de Tweede Kamer zijn. Dat deze regering niet Ja, is dat goed? Want dat is inderdaad mijn ja, vraag. Ja, ik denk dat het goed zou zijn als deze... Was het niet even wennen als CDA om nu in de oppositie te zitten? Voor mij wat minder dan voor anderen. Dat, uh, dat klopt, maar ik denk dat we onze draaien moeten hebben. En hoe gaat het dan, hebben. dat wennen, voor, voor uw collega's? Ik ken dat WEN is dat wij natuurlijk een uh, vrij bestuurlijk ingestelde partij zijn. Die gewend zijn om ook bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Dus ook niet zo snel weglopen met compromissen. En soms ook best begrijpen, ook begrip hebben voor de lastige positie wat het kabinet in zit. Want het is niet makkelijk om op dit moment te regeren. Dus, um, en dan moet je ook denken van nee, wat zijn onze eigen uitgangspunten? Wat ik u net zei bij Egypte, dat heb ik vanaf dag één gezegd. Dit moeten we niet doen. En um, nou, dat kostte enige tijd om je los te maken van, uh, ja. van, van, van, van, van die compromissen. Maar nou maakte deze regering het soms ook wel heel erg gemakkelijk hoor, om je daar los van te maken. Gaat ja, van Ik heb ja, één keer eerder meegemaakt in de oppositie. Uh, toen waren ze echt uh, glazen, keken ze uit de ogen, wisten ze niet uh, naar links, naar rechts of in het midden. En nu gaat dat echt een stuk, nu gaat dat echt een stuk sneller. Uh, die eerdere keer in de oppositie uh, toen uh, speelde Maxime Verhagen uh, een, een belangrijke rol. Ze um, uh, zat toen ook op buitenlandse zaken. Toen, toen uh, moest men erg wennen aan die oppositierol. Nu gaat dat echt een stuk beter. Okay. Tot slot nog, toch nog even over de zomervakantie. Want we krijgen opvallend veel mailtjes, tweets voor u bedoeld meneer Van Bommel. Met de vraag, is het waar dat Harry Van Bommel op de camping anti-Europa-worst gaat uitdelen? <laughs> Fransen blijken daar gek op te ja, zijn. Ja, nou, um, ik praat daar wel veel over Europa. Uh, helaas is het zo dat ik, uh, uh, meen ik echt, op de camping ook veel over politiek wordt aangesproken. En um, ja, dan ontkom je er niet aan om ook die discussie te voeren. En in Frankrijk is dat inderdaad vaak een discussie over Europa, dat klopt. Oké. Okay. Tot slot, uh, heren. Jullie gaan de zomervakantie, nou ja, we weten dat jullie gaan hard werken. Maar vanavond is er ook nog iets. Iets waar ook altijd weer veel vanmiddag voeren al. en Vanmiddag al, voeren vanmiddag en tekst. Ja. Want wat gaan jullie vanmiddag doen? Nou, uh, ik niet. Maar ik weet dat er heel veel Kamerleden naar de bin Barbecue gaan. U gaat niet? Nee, ik ga niet. Nee, nee. Voorheen heette dat overigens de parlementaire barbecue. Ik heb toen uh, in het presidium erop aangedrongen dat die naam zou vervallen. Want het heeft niets te maken met het parlement. Het is een barbecue die wordt aangeboden door het productschap uh, Vlees en Vis. Um, uh, Kamerleden, ministers en anderen uh, die komen daar... die uh, worden getrakteerd okay. door dat productschap. Maar mij zult u daar niet zien. Goed, ik hoor het Gaat u wel kort, ja of nee? Uh, ik heb het debatje vanmiddag, dus uh, volgens Goed. mij zit het er niet in. Dit was het weer. Ik hoop dat het in ieder geval een mooie zomer wordt met veel zon. Dat hoop ik met zon. Dank jullie ja, wel. Zeker. Luisteraars, morgen zijn we, zijn we er weer. Heeft u tips? Laat het ons dan weten. Tips dat u zegt, het onderwerp bij mij in de stad... daar moeten jullie aandacht aan besteden. Laat het ons weten. Dank u wel.